Mark Visser met het NOS Journaal. In de bus die gisteravond in zitten 10 Nederlandse kinderen. 9 kinderen zitten op basisschool van Stetske in Lommel. 1 Nederlands kind gaat in Heverlee, nabij Leuven, naar school. Meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onduidelijk hoe de kinderen eraan toe zijn. Bij het ongeluk in de tunnel bij de stad Sierre in het zuiden van Zwitserland kwamen 28 mensen om het leven. Onder die 22 kinderen. Volgens de VT krijgen de ouders waarschijnlijk pas meer te horen over het lot van de kinderen als ze zelf in Zwitserland zijn aangekomen. Ook Nederlandse Kamerleden zijn geschrokken. Tweede Kamervoorzitter Verbeet heeft een brief aan de voorzitters van het Belgische en Vlaamse parlement gestuurd waarin ze haar medeleven betuigt. Het vervoer in Rotterdam en omgeving blijft in handen van de RET. Stadsvervoer is aan het bedrijf gegund na een aanbesteding. Vervoerders QBus en Connection hadden ook interesse, maar volgens de stadsregio heeft de RET de beste aanbieding gedaan. De aanbesteden van het openbaar vervoer is verplicht gesteld door minister Schultz van Hagen. Een school in Breda waar leerlingen vanochtend onwel werden is opnieuw ontruimd. De brandweer wil nog een keer onderzoek doen in het gebouw. Vanochtend werd de school geëvacueerd nadat vijf leerlingen in twee lokalen onwel waren geworden. De brandweer deed toen ook metingen en gaf het gebouw daarna vrij. Nu heeft de brandweer aanwijzingen waardoor nieuwe metingen nodig zijn. Wat die aanwijzingen zijn is niet bekendgemaakt. Waardoor de leerlingen onwel werden is nog niet bekend. Vijf mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis van Breda voor controle. Boeren die zijn aangesloten bij Friesland Campina hebben vorig jaar geprofiteerd van de hoge melkprijs. Ze kregen 13% meer voor hun melk dan in 2010. De zuivelfabrikant zag over vorig jaar de winst met 24% dalen tot 216 miljoen. Die daling werd veroorzaakt door extra investeringen. Verder werd in Europa minder melk verkocht. Het weer, vooral in het zuiden, zon in de rest van het land bewolkt bij een graad of 12. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad een file op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En leuk dat u er weer bent. Uh, hartelijk dank aan uh, de heren voor het lunchprogramma. Ja, Robbie Brouwer en uh, Mike Bullet, dank je wel. Oh, oh, het is zo. Oké. Okay. Ja. Goed, zo. Nou, uh, hartelijk dank voor uh, het lunchprogramma, dat was weer zeer gezellig. Hartelijk dank. Hartelijk dank. En uh, we gaan weer. Uh, ja, we hebben een beetje, als het allemaal goed gaat tenminste. Een beetje apart programma vandaag. Uh, ja, we zijn niet meer de vernieuwjaren vandaag, hè? Huh? Zijn we de vernieuwjaren vandaag? Ah, we zijn gewoon de vernieuwjaren. Ja, Oké. Okay. De um, als het goed is, uh, dames en heren, is er uh, iemand onderweg. aan wiens nieuwe uh, geluidslagen wij een beetje gaan promoten vandaag. Maar het is er nog niet. Um, uh, dus, dus gaan we tot die tijd maar gewoon muziek draaien. tot ze de studio binnenstort. En dan gaan we die uh, CD draaien. Want het is een CD, helaas. Ja, het is niet op LP uitgebracht. Nee, dat zou ze eigenlijk wel moeten doen, natuurlijk. Ja, maar eigenlijk, wel. eigenlijk wel. Hè? Dat is toch dat is de mode tegenwoordig. Als je iets uitbrengt, dan breng je het ook op LP uit. Nou goed, we wachten rustig af tot ze komt. En tot die tijd gaan we gewoon lekker muziek draaien. Ik heb gelukkig nog een stapel singletjes in mijn koffer zitten. Ik had geen LP's meegenomen vandaag. Nee, nee nou, dat maakt het uit. Hoe heb je het weekend een beetje overleefd, Marie? Ik wel eigenlijk. Ik nou. heb een druk s weekend gehad uh, op mijn werk. Ja. Jij weet er alles van volgens mij. Ja, ik zag jou met een paarse pruik oplopen of Een roze pruik, ja. Een roze pruik. Kijk maar oh. op Facebook, dus sta ik heel mooi in mijn roze pruik. Oh, sta je op Facebook? Hier, is ja, maar. zeker. Jij staat ook op Facebook. Oh? Achter je elektrische piano en je keyboard. Oh? Jazeker. Die heb ik helemaal niet meer gezien. Nee, die heb ik ook uh, gisteren pas opgezet. Oh. Nou, het is maar weer vrij. Ja, ik zal zo zelf opzoeken voor je. Voor je het weet, sta je op Facebook. Goed, uh, in ieder geval, dit zijn de vaniljaren. Uh, laat ik het nou eens een keer goed zeggen. Dit zijn de vaniljaren, dames en heren. Vandaag met een uh, hoop ik speciaal programma. Ik hoop dat het zonder weg is. Ik heb net geprobeerd te bellen. Maar neem de telefoon niet op. Maar uh, we zien wel. In ieder geval, als het allemaal doorgaat. En anders hebben we nog genoeg singeltjes bij ons. Dus kunnen we altijd muziek maken. Dan gaat het per rekening op. Ja. Um, misschien kunnen we u vast even uh, herinneren dat we over twee weken... Ja, over twee weken alweer. Ja, over twee weken uh, Hebben we ons jubileum? Ja Ja, ja ons, ons tweejarig twee ja, jubileum Ons tweejarig jubileum En dat gaan we, vieren, uh, gaan we vieren, toch? Ja, dat gaan we vieren We gaan het vieren In Café 4 ja. van van 2 uur tot 5 uur live. Ja. Iedereen is van harte welkom. En neem gerust een singeltje mee of een LP. Want want wij nemen niks mee. Nee, wij nemen niks mee. Dus als u, als u niet komt en u neemt niks mee, dan hebben we ook geen muziek. Je hebt wel 3 uur lang stil te de radio. Ja, ja, leuk. Sounds of Silence. Ja, samen met komen. Ja. En die mag je ook meenemen. Ja, mag je ook meenemen. Dus uh, over twee weken live bij KV4 in de Halterstraat. Um, het, uh, het jubileumprogramma van de vinyljaar en waar wij ons allemaal op verheugen, en wat wij natuurlijk allemaal graag willen, is het seizoen in de zon. Ja, dat niet. willen wij allemaal. Hè? Dat klopt. Ja. Nou, Jacques Brel heeft daar ooit een liedje over geschreven. Uh, hoe de Franse titel is, weet ik niet. Ik weet alleen dat de Fortunes uit Engeland er een Engelse versie van hebben gemaakt. En dat is een heel mooi liedje. Season is interessant. Hier zijn de Fortunes. <middels> My trusted friend, we've known each other since we were nine or ten. Together we climb hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. A Jew and me, it's hard to die when all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 I wonder how I got along Did you fuck hard to die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is Seasons out of time All our lives we had fine We had seasons ah, inside But the hills we used to climb We're just seasons out of time ah, You, Francoise, my trusted wife Without you I'd have had a lovely life You cheated lots of times But then I forgave Though your lover was my friend We had joy, we had fun We had seasons in the sun But the hills we used to climb Were just seasons out of time All our lives we had fun But the hills we used to climb Were just seasons out of time We had joy Ja, dat is een nieuwe zekerheid. Zeker weten. Goed. Um, Fortunes dus Fortunes uit Engeland. Met een prachtige grote hit van hun. Oorspronkelijk uh, dus een liedje geschreven door Jacques Brel. En zij hadden er een Engelse versie van The Seasons in. The Sun. We gaan door. We gaan totdat uh, onze gast komt. Maar even wat singeltjes draaien. Die heb ik toevallig toch nog in mijn koffer zitten. Toevallig. Toevallig. toevallig. toevallig. To, soms is toeval toch zo mooi. Uh, vandaar dat we nu uh, bezig gaan met de Kinks. Ja, de Kinks. Wat is dat dan weer voor een rare... Dat is waar met mijn roze pruik niet te geloven. Dames en heren, u zou, ja. zou het eigenlijk eens moeten zien. Het is, het is niet te geloven. Het, het is, is heel mooi. Met een mooie uh, witte zijde blouse. nou gewoon 100% synthetisch. Of uh, wat is het, Nijland? In uh, van inge moet van die franjes zo. Ja. Mooie roze pruik. Ja, het is fantastisch. Hier met zijn mooie bril ernaast. Oh, nou, nou, nou, nou, nou, Dualist en bedrog, als je het zo bekijkt. Ja. Of, of kunnen we het beter niet de duo bij nacht en ontijd noemen? <laughs> Dat is misschien nog beter. Maar, nou, maar, als je kijk kijkt die op de erop, Het was pas 10 kan je nagaan. Ja, het was zo'n heel gezellig. Maar goed, uh, wat gaan we doen? Oh ja, ik had het over de Kings. De Kings. We gaan de Kings draaien. De originele versie is later ook nog een keer een live versie van uitgekomen. Maar, um, en, en die heeft de originele eigenlijk een beetje overvleugeld, denk ik. Maar daarom maar weer eens terug naar de originele versie van Lola. De Kings.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 Zo, dat was hem. De Kings Lola uit 1969 of zo. Daarom is lekker oud singeltje, kraakt ook lekker. En daar gaat het natuurlijk om. Uh, ik zei het al, dames en heren, we hebben vandaag een beetje speciale uitzending. Want de vinyljaren wordt vandaag voor één keer de cd-dag. En uh, dat uh, komt ook op dat uh, onze gast intussen ge ge gearriveerd is. En dat is leuk. We gaan nog één singeltje uh, drie draaien. Drie maal arriveer. Drie maal ja. arriveer. ja. We gaan nog één, uh, één oude draaien. En daarna gaan we daar eventjes... Uh, ...aandacht aan besteden aan dit prachtige verhaal. Um, maar we hebben nog één uh, oude. U kent het misschien nog uit de tijd van Radio Veronica. Toen de tijd. Het echte Radio Veronica. De piraat. En uh, Lex Harding had daar altijd een programma... ...en daar was dit de tune van. Jeff Beck, meestergitarist. Uh, door vele gitaristen nog beschouwd... ...als een van de beste gitaristen... ...uit uh, de muziekgeschiedenis. En... Uh, we gaan dus die tune van die Lex, Lex show, was dat in de tijd, die gaan we dus draaien. En dat is Jeff's Boogie. Hier is Jack Jeff Beck. <middels> Boogie van een, uh, Jeff Beck toen de tijd uh, in het uh, tijd van het oude Veronica dat uh, in 1974 uh, uit de lucht werd gehaald. U weet dat waarschijnlijk als u een beetje ouder bent weet u dat nog wel. 31 augustus de dag van gisteren. Ja, was jij toen nog geboren? Nee, nog lang niet. Oh, wou ik zeggen. <laughs> 31 augustus 1974 was het dat Veronica uit de lucht werd gehaald. Um... Op uh, zeer dubieuze wijze mag je wel zeggen. Omdat uh, de minister van uh, toen de tijd CRM, meneer Van Doren, ook uh, nauwe banden had. Met de publieke omroep en vooral de KRO. Want daar was hij daarvoor voorzitter van geweest. Dus dan, als je het hebt over belangenverstrengeling. Niet waar. Goed, ja. maar het is al zo lang geleden. Laten we het maar als verjaard beschouwen. Um, vorig jaar won een jonge dame uit... Um, Velsen Zuid, toch? Ja, Velsen Zuid. Uh, won het Haarlemse Songfestival. Ik had dat daarvoor al eens een keer eerder gehoord op een, uh, een leerlingenuitvoering van de gitarist van mijn band, Paul Bakker. Um, en toen was ik al onder de indruk van het stemgeluid van, uh, van deze jonge dame. Haar naam is Sam Sexton. Ze is in de studio, we gaan straks met te praten. Maar zij heeft, omdat zij vorig jaar het Haarlem Songfestival 2011 gewonnen heeft. Kreeg zij eh, als prijs dat ze een heuse, echte, prachtige CD mocht maken. Nou, ik heb die CD hier in mijn handen, dames en heren. Ik heb hem in mijn CD spelen. Ja, ik heb het hoesje. <lacht> <lacht> ik heb het hoesje. Eh, de CD heet Unknown. En we gaan eerst maar eens een liedje draaien. En dat is de titelsong Unknown. Watching me, what to decide? Be the best or be happy? Ja, ik las op Facebook ergens een reactie zo van... Uh, uh, Adel gaat vijf jaar uh, stoppen, maar wij hebben Sam. Dus die kan die plaats, uh, die kan die plaats uh, moeiteloos innemen. Nou, dat ben dan ik het een... mee eens als ik het zo hoor. Ja, fantastisch. Sam Sexton, nou meneer, ze is 18 jaar oud. Het is, uh, dat wat... zou je niet vertellen op de radio. Tuurlijk wel, oh, maar okay. dat is Ze is 18 jaar <laughs> oud en uh, het is uh, wat uh, men noemt een multitalent. Want ze maakt niet alleen fantastisch muziek, speelt niet alleen... Uh, Erg goed gitaar, maar schrijft ook al haar eigen liedjes. En hockeyt ook nog in de hoofdklasse. Dat is ook nog eens een keer zo, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. Druk bestaan. Ja. ja. ja. Zij heeft het druk. Ja, het is, uh, zo hok ik bij oké Maar goed, we gaan. Niet bij, over... Hurley. Oh, nee. bij Hurley. Oh, bij Hurley. Ja, oh, ja. maar dat zit ernaast. Dat zit ernaast. Ja, ja. Ik, ken, ik heb daar vroeger vaak gespeeld. Dus dat, uh, de feestjes. Dat, dus ik weet daar alles van. <laughs> um, maar goed, daar gaan we, het niet, we gaan het niet over hebben. We gaan het niet over sport hebben. We gaan het over de prachtige CD hebben. Um, de CD heet Unknown. Hey, u hoorde net het titelnummer. Uh, geschreven door. Sam zelf, Sam Sexton zelf, en gearrangeerd door Paul Bakker. Um, ho hoe ben je aan Paul gekomen eigenlijk? Um, nou, ik heb nu inmiddels, denk ik, zes jaar, of ja, zes jaar gitaarles bij Paul. Ja. En, ehm. Um, dus weer via een vriend van mij gegaan. Die, zijn broertje, die had gitaarles bij Paul. En ik wilde heel graag gitaar spelen. Dus toen zei ze, nou dan moet je naar Paul, uh, Paul Bakker gaan. Ja. En heel blij dat ik dat heb gedaan. Want een super uh, gitaarleraar. En, uh, nou ja, en nu uh, wilde mij, hij mij dus helpen hierbij. Ja. Um, dat is al zes jaar geleden. Um, hoe, hoe ben je ertoe gekomen om je eigen liedjes te gaan schrijven? Um, nou, nadat... Uh, nadat ik het Haarlem Zangfestival had gewonnen... Had ik, um, uh, ja, kreeg ik begeleiding van Ellen naar ja. En um, nou, toen heeft zij eigenlijk gezegd... Van, nou, waarom schrijf je geen eigen liedjes? Toen zei ik, nou ja, ik heb eigenlijk al een halve... Uh, maar ik voel het eigenlijk niet goed. <laughs> dus je moet hem gewoon afmaken en doorgaan. En ze heeft me echt aangespoord om, uh, om ermee door te gaan. Dus vandaar, ik denk dat ik daardoor dacht van... oké, okay, ik moet het nu... Nu gaan doen, want uh, het zou wel leuk zijn als ik in die studio dagen eigen nummers kan opnemen. Ja. ja. Nou, dat is je dus buitengewoon gelukt, mag je stellen. Uh, er staan op de CD staan maar liefst acht eigen nummers, dames en heren. Twee covers en één nummer staat er dubbel op in twee versies, een soort, soort uh, bonus trek. Um, en um, wie, zijn, um, wie zijn jouw grootste inspiratiebronnen? Als, je, als ik zo naar jouw muziek luister. Ik bedoel, het, zit, het houdt een beetje midden tussen, tussen rock en soul. Met name. Ja. Uh, uh, wie, wie zijn uh, je inspiratiebronnen eigenlijk voornamelijk? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Want ja? ik denk dat het onbewust heel veel mensen zijn. Maar um, nou, ik heb wel geluisterd, veel geluisterd naar Beth Hart. Ja. En uh, dat is wel wat heftiger dan wat ik doe. Maar uh, dat heeft me wel geïnspireerd. En uh, Amos Lee heel veel mooie gitaarnummers. En um, ja, zo eigenlijk nog veel meer, maar ja. lastig om te zeggen. Ja, ja. ja. Nou, het leuke is dat het, allemaal, uh, dat het allemaal ontzettend fris klinkt, lekker klinkt gewoon. En dat, het, dat ik niet, niet direct zeg van, god dat lijkt daarop. En dat lijkt daarop, wat ik uh, bij sommige anderen wel heb. Dat heb ik met jou niet. Um, het is, gewoon, het is gewoon heerlijke muziek om naar te luisteren. Ik heb hem thuis ook al, al diverse keren gedraaid. <laughs> um, het tweede nummer wat we ervan gaan draaien, dat heet Main. Main, dat is niet het Engelse woord hoofd. Uh, main course, maar het, dat, is, dat is, heeft iets met je jeugd te maken, Main? Uh, nou, mijn, uh, de ouders van mijn vader, dus mijn opa en oma, die woonden daar. Ja. En uh, vroeger gingen we daar heel vaak heen. En nu af en toe nog wel. Maar ik heb altijd een soort van thuisgevoel als ik daar ben. Ja. En uh, ja, eigenlijk een zorgeloos gevoel. En ik vond het wel uh, uh, leuk om daar een nummer over te schrijven. Ja. En jouw ja. vader is Amerikaans, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Main, dames en heren. Dat is het tweede nummer van de L, de Van de, van de, de LP. Ja. <lacht> ja eigenlijk wilden we dat zeggen goed. Just don't... Dat zo klinkt hè? Fantastisch. En als je naar nou gaat, goed dus opgenomen. Uh, want het was een monsterklus voor je, hè? want het, uh, je hebt je hebt dat uh, de CD gewonnen als prijs, omdat je vorig jaar het Haarlems uh, Songfestival won. Uh, ja. Toen mocht je deze CD maken, maar uh, het moest heel snel hè? Ja, we hebben we hadden drie dagen de tijd. We hadden één dag om uh, met alle muzikanten. Waaronder Ruud Jansen. Oh, was hij was er ook. Ja, hij was er ook, ja. Er uh, de... Dus ze hebben de eerste dag uh, muziek ingespeeld. En um, toen de tweede dag moesten nog een paar uh, dingen inzingen. En toen kwamen de koortjes erbij. En uh, saxofoon en uh, trompetist. En uh, toen de derde dag hebben we alles moeten mixen. Op een heel hoog tempo. Ja. En... Uh, we hebben nog ook wel een half dagje aangeplakt, hoor. Want het was wel heel. Uh, heel uh, snel. Ja, ja. ja, en ik ken Paul Bakker een beetje. Die legt echt, echt op elke slak zout. Want die wil echt gewoon. Gewoon het allemaal perfect hebben En als je dan zo'n kort tijd hebt Dan moet je wel eens een veer laten en uh, Het gekke is dat dat natuurlijk Helemaal niet te horen is Want het klinkt gewoon te gek um, Maar je, bent, je hebt goede voorgangers Want uh, de Beatles hun eerste LP is in één dag opgenomen dus, Nou kijk <laughs> beloofd Dat beloofd ik dus. Waarom nou altijd weer terug naar de Beatles, goed. Nou, dat laat ik even zeggen. <laughs> en waarom, waarom lach je erbij? <laughs> nou, de Beatles zijn wel groot geworden. Dus. Ja, dat zijn zijn ze zijn groot het. geworden, dus dan word jij drie keer zo groot. Want deze zijn drie dagen. Mijn prachtig liedje, overigens dus um, opgedragen eigenlijk een beetje aan de woonplaats van opa en oma. En uh, ja, dat, dat het, het klinkt gewoon allemaal heerlijk. Ehm... Um, je was in een hele mooie studio, de Power Sound Studio in Amsterdam. Ik stond daar zelf ook, ik kwam binnen, kwam echt mogen uit te kijken. Want ja. dat, dat is een studio waar onder andere het Metropool opneemt, bijvoorbeeld. Als ze opnames maken, dan doen ze dat daar. En uh, ja, een fantastische studio. En het leuke vooral is dat, dat de meneer die daar de scepter zwaait, het allemaal nog een beetje op de ouderwetse manier doet, hè? Ja, dat, euh, ik weet er niet heel veel van. Dus, nee. uh... nou ja... Uh, er staat dus nog een echte hele dikke grote mengtafel. Tegenwoordig wordt het allemaal op computers al gedaan. Ja. Eh, met kleine tafeltjes of zelfs mixen in de computer. En daar stond echt nog een hele oude ouderwetse gewoon... Eh, Zoals het hoort. Zo'n zo tafel die dus net zo breed was als deze, als deze geluidstudio hier in, bij, radio, bij CFM. Um, de muzikanten, vertel Je hebt mij al genoemd, daar ben ik zeer blij mee Want ik was ook erg trots om, Ik ben ook erg trots om, om deze CD te hebben mogen meespelen Dat meen ik echt Nou, daar ben ik uh, blij om vooral, Ja, vooral omdat uh, ja, het, was wel, het was af en toe best wel moeilijk Omdat ik uh, me erg moest inhouden van Paul Geef <laughs> Paul maar weer de schuld maar welke muziek nou, het, het was echt zo hoor. Ja, het was echt zo. Ja, ik, ik, mocht, ik moest hem echt inhouden. Maar vind je het nu wel mooi als je luistert. Of denk ik vind je... Het, nee, ik vind, ik vind het hele resultaat, ik vind het fantastisch. Gelukkig. Ik ben er heel blij mee. Ik draai hem zelf, dat zeg ik ook. Ik draai hem thuis vaak. En als ik, als ik, als ik, als ik er niks anders zou vinden, zou ik dat niet doen. Maar um, de muzikanten, vertel even. Ja, nou, uh, Paul Bakker heeft eigenlijk voor de muzikanten gezorgd. En uh, nou, hele goede professionele muzikanten. En we hadden... De bassist uh, was Kees van der Laarse En de drummer Ramon Rabot. Ja. En dan uh, de toetsenist uh, zit hier tegenover. Rit Jansen. En uh, de eerste dag hebben we... En Paul Bakker heeft natuurlijk alle gitaarpartijen uh, gespeeld Ja. En um, de eerste dag hebben we dus met jullie uh, ja. ingespeeld. En de tweede dag kwamen er koortjes. Dat was uh, Esther Verhagen deed mee en uh, Shirley Melger. Uh, en uh, de Blazers kwamen ook nog en dat was Eduardo Blanco en Wouter Kiers. Ja, ja. En um, jij zei net dat je heel trots was dat je mee mocht spelen, maar ik was natuurlijk buitengewoon trots dat, uh, dat jullie allemaal mee wilden doen. Want dat was voor mij natuurlijk uh, nou ja, dat was, was een ja, maar... hele mooie ervaring. Ja. Met, met mooi goed talentwerk is altijd leuk. Mm -hmm. um, ik sla bewust even een. een er staan, ik zei ik al, er staan uh, acht eigen liedjes op en twee covers. Ik sla die ene cover even over. Want daarna komt een heel mooi liedje. En dat heet Verleiding. Op zijn Engels dan Temptation. Hier is weer Sam Sexton. So easy de akoestische versie van dit liedje, want hij staat er ook nog in een electrical, uh, elektrische versie op. En dat was een aardig punt van discussie, hè? Want, want jij wilde deze, geloof ik, en Paul wilde die elektrische versie. Ja, best wel. <lacht> <lacht> nou, voor, voordat we de studio in gingen, had Paul natuurlijk van alles ge, gearrangeerd. Ja. En we hadden, ja, met alles waren we het eigenlijk eens. Behalve met deze, want. Uh, ja, ik heb gewoon zo lang uh, de akoestische uh, versie onbewust in mijn hoofd gehad. Ja. En uh, ja, er zat gewoon een bepaald gevoel bij. Wat ik niet voelde bij zijn arrangement. Toen ja. zei hij, nou weet je wat, we gaan gewoon allebei opnemen. En dan zien we wel uh, wat het hoort. En toen op een gegeven moment zei Paul, van, ja, Sam, begrijp ik wat ik bedoelt, we doen toch de akoestische versie. En toen alle muzikanten zeiden ineens in de studio, nee die andere versie moet, moet er ook op. Toen dus nou weet je wat, we doen, we doen ze gewoon allebei. Ja. En ik ben eigenlijk uh, trots op beide, beide versies. Ja. volgende liedje, dat, uh, dat spreekt mij ook, ook bijzonder aan. Uh, Worth the Losing heet dat, dat is nummer vijf overigens. Uh, dat dacht ik al. En vooral omdat het de, de sfeer ademt van, van een... Uh, dat, dat, zei ik ook, dat zei ik ook tegen Paul uh, toen hij het had. Want hij zat er een beetje... Hij vroeg aan mij, van, wat moet ik hier met die blazers doen? Hij wilde de blazers bij. Wat moet ik met die blazers doen? Ik zei, nou... Ik zei, Paul, als ik de sfeer van dit nummer goed proef... Uh, dan moet je de blazers aanpakken zoals bijvoorbeeld dat gebeurt... Uh, uh, bij de oude Atlantic platen bij Otis Redding, uh, Rita Franklin, dat soort dingen. Dat heeft hij gedaan. En... Uh, het klinkt helemaal fantastisch. Hoe, uh, wat is um, de strekking van dit nummer? Uh, waar het over gaat? Ja, waar gaat het uh, over? Ja, nou... <laughs> niet allemaal dat vakje grond, Ruud. Dat schiet helemaal niet op. <laughs> nee, het gaat eigenlijk over dat ik uh, soms moeilijk vind om uh, te, te binden aan iemand. En, uh, uh, ja, omdat ik dan bang ben... Om diegene dan weer te verliezen. En als je helemaal niet uh, als je helemaal niet bindt aan iemand, dan kan je hem ook niet verliezen. Nee. Maar um, nou, het komt erop neer dat uh, dat die persoon waar ik het over heb is wel het waard om te verliezen. Ja, ja. Ja. Oké, okay. worth worth the losing? Autosredding zou er zich zeker niet voor geschaamd hebben... voor dit liedje. Prachtig mooi. Worth the losing. en uh, Worth, ja, worth the losing. Ik zeg het goed. Um, Even voor de mensen daar, die... Uh, de cd graag willen hebben. Um, ligt die gewoon in de winkel? Of... Nee, nog niet. Nog niet? Je kan naar... Uh, ja. Maar let op, uh, op... de spelling van mijn naam. De... Ja. Sam Saxton is het eigenlijk. Ja. Dus www.samzakston.nl en dan kan je bij contact kan je een uh, cd bestellen. Oké. Okay. En dan krijg je hem in een prachtig digipack, dames en heren. Het ziet er echt gewoon heel mooi uit. Uh, prachtig digipack, krijg je hem... Uh, pracht... Naam, e-mail... Ja, naam, e-mail en je krijgt hem thuisgestuurd. Ja fantastisch. Goed. Nou, dat weet u dus. sam saxton zo schrijf je het. Ze heet Sam Saxton, maar dat is Engels. Dat wist u natuurlijk al. Maar je schrijft de E als een A. Dus dat is www.samsaxton.nl. En daar kunt u dan aan deze prachtige cd komen. Je zei dat je zes jaar lang gitaar speelde. Maar hoe lang zing je eigenlijk al? Volgens mij je hele leven als ik het zo hoor. <lacht> nou, nee. Eigenlijk niet hoor. Nee? Wanneer is het begonnen uh... dat je weer met zingen? Nou, ik denk dat ik voor mezelf altijd wel heb gezongen. Maar voor. Uh, voor het was voor het eerst toen ik dertien was voor mijn ouders, eigenlijk. En toen zeiden ze: Van nou, misschien moet je eens uh, wat gaan optreden. Ja. Toen kwam de eerste optreden bij uh, buurtcafés? Of uh, hoe moet ik het zien? Um, nou, ik heb eigenlijk. Uh, uh, veel thuis gespeeld. Als we een feest thuis hadden, dan uh, zei mijn vader altijd: Nou, semo, ga jij maar even wat spelen. <laughs> dus zo is dat begonnen en toen uh, uiteindelijk op school uh, van die uh, open podium. Uh, Oké. Okay. Ja. En hoe ben je met Esther van Hagen gekomen? Ook via Paul Bakker. O, oh ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja. Hoe ben je ja, bij het Haarlemse Songfestival terechtgekomen dan? Uh, oh, ja. uh, nee, niet via Paul. Oh. Via, via Esther. Mijn zangdocenten, ja. ja, zang, ja. Ah, Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan uh, om. Uh, we gaan zo naar het nieuws. We gaan nog één liedje draaien voor het nieuws. Na het nieuws gaan we vrolijk verder. Dan krijgt u de rest van de stukken door En ze gaat ook nog live zingen en spelen bij ons in de studio. We gaan gewoon de hele CD draaien. Hoor. Ik heb een Als we het commissariaat voor de media aan de telefoon krijgen... wegens ongeoorloofde reclame, kan me niks geven. We doen het gewoon. Don't get me wrong, Sam Sexton. Je zei het al, uh, Adel stopt ermee in de komende vijf jaar, dus Sam, er ligt een hele markt voor je open. <laughs> ja, je, oh. kan je, je kan je kansen uh, slaan ja, Je <laughs> ja, ja. Maar, uh, Sla je slag. Sla je, sla, sla je slag, sla je slag. Maar um, dat nummer, dat heet... Uh, wat zei ik nou ook weer? Oh ja, yeah. Don't Get Me Wrong. Lekker up-tempo. Na het nieuws gaan we gewoon vrolijk verder. Want we hebben nog een aantal stukken te draaien van deze prachtige cd. En dat gaan we ook uh, zeker doen. En als extra ik zie twee toetje... twee hele enge heren achter me zitten. Uh, met wapenkoffers. Ja. Of zijn het gitaren? Het okay, zijn gitaren. Oh, oké. Okay. Yeah. Maar ik denk uh, dat nog wat live. Zoals ik zei, uh, na, het, na het nieuws hebben we als extra toetje... Gaan ze, gaan ze ook nog even live spelen. Sam gaat zingen. Ze heeft een paar mensen meegenomen die gitaar gaan spelen. Dus u krijgt straks ook nog live muziek van ons. We gaan nu eerst even naar het nieuws. De boodschappen en wat iets meer zei. En daarna zijn wij terug met dit programma.